9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Een man van 48 uit Den Bos heeft vanavond zijn vrouw en schoonzus neergestoken. Hij is zelf ook gewond geraakt. Hoe is nog niet duidelijk. De drie zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij speelde zich voor een deel af op straat in de wijk De Hambaken. De gewonde vrouw is 42, haar zus 38. Volgens de politie van Den Bos zijn de drie er slecht aan toe.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 Dan wordt er elektronisch betaald met een chip, wat het nieuwe pinnen heet. Het was de bedoeling dat alle betaalautomaten op 1 januari waren aangepast... maar dat is niet gelukt. Ongeveer 95 is klaar voor het nieuwe pinnen. De laatste automaten worden in een eerste kwartaal aangepast. Daarna kan niet meer worden betaald met een pinpasje met alleen een magneetstrip. Volgens de makers zijn chippasjes moeilijker te kopiëren door skimmers. De president van Nigeria heeft voor delen van het land de noodtoestand afgekondigd... Grenzen zijn gesloten en er komt een speciale eenheid om de terreur te bestrijden. Met kerstmis kwamen bijna 40 kerkgangers om bij een aanslag. En gisteren was er een aanslag op een moskee. De aanslagen zouden het werk zijn van de extremistische islamitische organisatie Boko Haram. Het weer rond middernacht bewolkt en plaatselijk wat regen, maar een graad of 10. In de loop van de nacht meer wind en ook meer regen. Morgen aan het eind van de middag opklaringen en opnieuw een graad of tien. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS, Radio 1. Langs de lijn. Met Geo Lippens. Goedenavond, we hebben een prominente gast in dit uur. ringeturner Jury van Gelder. Hij heeft een bewogen jaar achter de rug. Een jaar dat in februari eigenlijk begon met een druk bezochte comeback-wedstrijd. welkom. Dat maken ze in Turnland niet heel vaak mee. Een volle zaal, een legertje journalisten. SBS. Omroep Brabant. zijn uh, van de lokale omroep, van Remond. Nou, nah, gek huis. Ik bedoel, ik was uh, goed voorbereid. Maar hier zijn we wel met heel veel mensen opkomen daar. Aan uh, de ringen, Jury van Gelder. En als hij dan zijn afsprong heeft gedaan... <applaus> staan daar al die journalisten om van alles aan hem te vragen. Ja. Ja. Welkom terug, hoe is het met je? Ja, goed. Goed. De kop okay. is eraf, hoe kijk je nu naar de toekomst? Had je zoiets vandaag van ja, ik moet hier. Is het nu echt een nieuw begin? Nou, laat ik zeggen, ik zeg altijd, leven is één grote leerschool en alles wat er, wat er gebeurt, weet je wel. Uh, ja, daar, daar uh, steek je wat van op. Ik vond het eigenlijk super vet. Want ik heb alle andere handtekeningen wel van anderen. En nu, en nu nog die van Jorie. Een EK-kwalificatie was het, zo te horen in Roemond. Een keerpunt in de carrière van Jurie van Gelder. Het was gedaan met de ellende, de cocaïneschossing van 2009. De veelbesproken vlucht van het WK in Rotterdam in oktober 2010. En deze kleine wedstrijd in Roermond was een herstart. Waarbij Joeri van Gelder ook benadrukte een heel team van specialisten om zich heen te hebben... die hem begeleiden bij het uitoefenen van zijn grote passie, het turnen. Maar wat is dat voor team? Wat voor mensen zitten daarin? En wat doen zij met Joeri van Gelder om hem te ondersteunen? Daarover gaat het het komend uur. Joeri, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, eerst maar eens even terug naar die dag in Roermond. Dat moet voor jou een heel erg beladen moment zijn geweest. Ja, nee, dat, dat was zeker. Uh, een EK-kwalificatie normaal gesproken is dat uh, ja, laat zeggen, niet zo'n hele uh, grote wedstrijd met heel veel belangstelling om het zo maar te zeggen. Maar voor mij uh, ja, was, was dit uh, de eerste wedstrijd sinds uh, een, een behoorlijke tijd weer. En uh, ja, ik, ik was daar uh, behoorlijk gespannen voor. Ik bedoel, uh, EK-kwalificatie. Kijk, ik wist uh, als ik gewoon een oefeningetje uh, goed zou doen dat, uh, dat dat geen probleem zou zijn. Maar er waren zoveel uh, mensen op afgekomen qua pers en uh... ja, want dat is de turnroutine, hè? Ik bedoel, dat zit wel in je, maar die ja. confrontatie inderdaad met de media, ja, dat lijkt ja. me moeilijk. Ja, dat was uh, dat was best spannend en uh, uh, zoals ik al zei, kijk, ik had wel verwacht dat er wat mensen zouden uh, komen, maar ja, laat zeggen, er, er was inderdaad gewoon een klein een klein leger en uh, ja, dat uh, ja, dat dat voerde de druk wel een klein beetje over. Dus ik, ik hoorde het gewoon tijdens mijn ringoefening uh, hoorde ik de foto toestellen en en ja, er stonden echt ticht camera's en ja, dat was was Eigenlijk wel heel spannend, maar vooral ja ook wel een leuk moment. Ja, viel het uiteindelijk ook mee? Was het bevrijdend misschien wel? Zo van ik ben er weer. Ja, toen ik mijn afsprong stond en op mijn voetjes landde, ja, dan is het zo van hè, mijn deel uh, zet u nu op. Of laat ik zeggen het eerste deel. Nu iedereen te woord staan. Ik bedoel, uh, het was vroeg in het jaar. En uh, ja, laat ik zeggen, ik, ik kon gewoon met volle zin vertellen dat ik overtuigend gewoon die EK-limiet had gehaald. En uh, ja, de, de rest van de toekomstbalantjes even een beetje voorgelegd. En ja, dat was gewoon, dat was gewoon een mooi moment. Dus uh, februari 2011 uh, staat goed in mijn geheugen. Ja, wat voor uh, sporter was jij op dat moment eigenlijk? Hè? Want we praten dus inderdaad over flink wat maanden geleden, februari 2011. Je zegt het net al. Ja, nou ja, goed. Kijk, uh, ik, ik ben gewoon een, een, een turner die eigenlijk alleen maar aan de ringen wil hangen, natuurlijk. Een turner, een sporter, topsporter die zijn sport gewoon goed wil beoefenen. En uh, ja, dat is gewoon iets wat ik wil en wil laten zien. Kijk, voor mezelf, maar ook voor, uh, voor de rest. Want dit is toch ja, een sport wat je, ja, waar, waar je heel je leven mee bezig bent. En uh, ja, daarnaast moest ik me gewoon goed uh, staande zien te houden na alles uh, wat er was gebeurd. Dus ja, wat was je vanzelf, daar ook onzeker over? Nou ja, onzeker, onzeker niet. Maar ik bedoel, je gaat naar Roermond toe om die wedstrijd te turnen. Uh, maar ik had niet gedacht dat er, uh, dat er zoveel pers op, uh, op af zou komen. Dus ja, dat was, uh, dat was wel even slikken. Maar aan de andere kant is dat, ook wel, uh, is, dat, is dat ook zeker wel leuk. Waren er ook twijfels, die er nu misschien niet meer zijn, uh, over hoe je je carrière zou gaan vervolgen? Want op dat moment, ja, dan sta je er weer, maar je weet absoluut niet hoe het verder gaat. Nou nee, ik wist wel hoe het verder zou gaan. Kijk, ik had Je had het voor... allemaal in beeld? Ja, ja zeker. En uh, kijk, mijn doel is gewoon uh, op het hoogste niveau En Ik weet dat ik dat uh, kan en uh, ik doe graag waar ik, uh, ja, waar ik goed in ben. En, en ja, nee, van, van, uh, van mijn doelstelling is nooit iets afgeweken. Want ik weet dat ik gewoon, ja, laat ik zeggen, op het hoogste niveau gewoon, uh, nog kan presteren. Dus ik, ik had al lang weer, uh, weer, weer doelen gesteld. Ja. Alles was nieuw op dat moment. Uh, bij die wedstrijd in Roermond presenteerde je je als een spotter met een nieuw team. Uh, begeleiders om je heen. We gaan met een aantal van hen de komende uur gaan we kennis maken. Uh, te beginnen met een man die zorgt voor de mentale ondersteuning. De naam? Marco Hogeland van de Talentacademie. De functie? Ik ben uh, mental coach, zoals het uh, in de media genoemd wordt. Sinds? Februari met jury. Mental betekent dus dat je met de denkwijze te maken hebt. Ja, mentaal is inderdaad denken. Het cognitieve gedeelte, dus wij kijken met hem mee uh, ja, over de schouder... hoe hij bij wedstrijden, bij trainingen en daarbuiten functioneert. Want Jury heeft natuurlijk een geschiedenis. Is dat ook waarom hij zo'n behoefte heeft aan een mental coach? Nee, in mijn geval niet. De, de geschiedenis is er wat mij betreft niet. Dus hij is uh, januari en februari bij ons gekomen... Om te vragen of we hem kunnen begeleiden in zijn toekomst. En dat is ook hetgene wat wij doen. Wij kijken echt met hem naar de toekomst. Dat er een verleden aan vast zit, dat is dan wel helder. Uh, maar waar je wel eens naar gaat kijken is: van hoe is het zijn Hoe is het met zijn discipline? Nou, als je nou wil kijken naar het verleden, zou je daaruit kunnen concluderen dat dat wel eens mis zou kunnen lopen. Nou, dan ga je kijken naar uh, hoe uh, vertaalt zich dat in een zaal. Is die op tijd? Hoe is de discipline? Hoe is de trainingsarbeid? Uh, hoe communiceert hij bijvoorbeeld? Nou, en daar gaan we dan mee aan de slag. Nou, dat communicatie is een ding waar we dan. Uh, uh, vastgepakt hebben, we gezegd hebben, Nou, ben je wel altijd duidelijk naar je omgeving toe? Uh, zijn de verwachtingen altijd helder? Uh, spreken we dat goed met elkaar uit? Uh, naar je team toe, uh, waar je mee te maken hebt en waar je mee traint. En dan bedoelen we de andere turners. Uh, uh, probeer daar eens wat zaken uit te gaan leggen, hoe je erin zit en, uh, en, en, en hoe jij hun mee kan nemen. Pakken we dat topsportleven er bijvoorbeeld eens even bij. Hè? Wat geef je hem dan concreet voor tips? Eigenlijk geen tips, waar je over praat is echt van waar ben je mee bezig, hoe ziet jouw dag eruit? Ja, dus vanaf dat je opstaat, hoe ziet je dag eruit? Welke keuzes maak je op zo'n dag? Uh, hoe ziet jouw agenda van die dag eruit? En uh, ga je voldoende rust pakken bijvoorbeeld? Uh, zorg je ervoor dat je goed eet? Uh, welke keuzes maak je erin? Wat heb je daarvoor nodig? Moeten we jou daar uh, bij helpen in ons netwerk? Dat zijn de vragen die dan gesteld worden. En dan ga je echt kijken naar alles wat die prestatie gaat bevorderen. Dus je gaat kijken, van, gaat iemand op tijd naar bed? Uh, slaapt iemand voldoende? Nou, al, die, al die zaken worden besproken. Heb je ook een rol moeten spelen uh, na Tokio, dat WK... waar die zich niet plaatsten voor de Spelen om die tegenslag een plek te geven? Nee, dat is eigenlijk van tevoren gebeurd. Oh. Dus dat betekent dat je met elkaar bezig bent om op lange termijn te kijken wat er nodig is. weten wat er is. Dus teleurstelling is natuurlijk heel groot. Overigens is die bij ons, bij mij in dat geval net zo groot. Want die baalt als een stekker als je dat ziet gebeuren op de televisie. Maar dat gebeurt en uh, hij weet dat daar keuzes na komen. Dus het is of de Olympische Spelen was één traject uh, en niet naar de Olympische Spelen gaan was het andere traject. En daar kun je wel al van tevoren op voorbereiden. Dan heb je net haast over een programmatische gang van zaken. Hè? Hoe ziet een seizoen eruit? Uh, hoe ga je het inplannen? Maar zit er ook nog een soort van emotionele begeleiding bij? Ja, je, ja dat hoort wel bij een proces. Hè? Dat, dat emotionele stuk hoort bij het proces. Dus als hij daar echt uh, enorm gefrusteerd over zou zijn... dan zijn dat wel gesprekken die we gaan voeren. Was dat zo? Nou, hij was wel erg teleurgesteld. Want dat is iets anders. Maar hij heeft wel meer teleurstellingen meegemaakt in het verleden... waardoor hij wel weet uh, hoe je daarmee om moet gaan ondertussen. Dat kan hij wel uh, als ervaringsdescrans... In mee. Je noemt een ander aspect, discipline. Heb je het idee dat je daar veel kon betekenen? Daar hebben we wel iets op gedaan, hè? maar het is ook wel weer iets, moet ik zeggen, het is ook wel een natuurlijk proces. Hè? Dat is op het moment dat hij bij ons komt, dan heeft hij al keuzes gemaakt. Maar hij moest de touwtjes voor zichzelf wat aanspannen? Je moet op een gegeven moment leren hoe je dat gaat doen en welke keuzes je maakt en wanneer je eh, het even loslaat en wanneer jij weer aantrekt en hij kan keihard trainen. Dat is het lichte probleem helemaal niet. Alleen je moet wel weten wanneer je hard traint en wanneer je het even loslaat. En uh, het is een hele blessure, gevoelige sport. Dus dat betekent ook dat hij uh, zichzelf niet over de kop moet werken. Als je ziet het traject wat hij doorlopen heeft, heb jij hem zien veranderen? Ik heb hem, ik, heb ik hem zien veranderen. Ik heb, hem wel, uh, ja, ik heb hem wel zien groeien. Ik, ik heb wel gezien dat hij uh, zichzelf wel heeft kunnen bevrijden. En dat hij zichzelf teruggeknokt heeft. Uh, en, en dat ook op een hele goede manier over kan uh, spreken op dit moment. Ik denk dat dit is waar hij heel erg trots op kan zijn. Op de stappen die hij genomen heeft. Want het is heel makkelijk om iemand te veroordelen. En wat hij gedaan heeft is eigenlijk zichzelf teruggezet. Uh, en laten zien dat als je heel hard ergens voor werkt. En, en als jij ook bereid bent om te leren dat je weer terug kan komen. Ik denk dat dat een voorbeeld voor velen is. Dat was Marco Hogeland, de mental coach, dus van Juri van Gelder. Uh, Juri, mental coach, dus geen sportpsycholoog. Want dat denkt iedereen dan automatisch. Ja, er ja, zitten uh, blijkbaar wel uh, verschillen. Uh, maar ik moet, ik moet wel zeggen dat, uh, dat, dat heel dit gebeuren, mental coach. Ik ben, ik ben heel erg uh, blij dat ik uh, Marco ben uh, tegengekomen. Maar in eerste instantie had ik daar heel weinig uh, kennis van. Maar nou, een het zo beetje zeggen. ver van je bed, hè, denk ik. Ja, precies. En, uh, dus ik, ik, ik hield me daar helemaal totaal niet mee bezig eigenlijk. Uh, kijk, ik wist wel dat, uh, dat er om me heen wat sporters waren. die uh, gebruik maken van een, een, een sportpsycholoog. of een mental coach. Ik denk, ja, goed, het zal allemaal wel. Maar uh, ja, laat zeggen, dat, dat zijn wel twee verschillende, uh, twee verschillende dingen. En ja, met Marco heb ik intussen gewoon een goede band uh, opgebouwd. En uh, dat, is, uh, dat is wel leuk. Maar kijk, uh, Marco zegt zelf ook. Uh, ja, we, we, er wordt een plaatje opgeplakt van mental coach. Maar het, het, is, uh, ja, het, is, het is gewoon. Uh, uh, iemand met, met wie je uh, goed kan praten. Ja, want als ik hem ja. zo hoor, is het vooral ook heel praktisch. Hè? zijn het gewoon een beetje de dagelijkse dingen. Heb jij zo iemand nodig, toch, om je een beetje aan de hand te nemen? Nou, kijk, uh, ik, ik heb me ergens ingestort. En uh, uh, laat zeggen, toen ik uh, het team aan het vormen was, samen met mijn uh, manager. En, uh, ja, laten zeggen, waren we erop uitgekomen dat, uh, dat het misschien ook wel eens goed zou zijn om eens uh, ja, met een mental coach te gaan praten. En ja, toen zijn we bij Marco gekomen. En, uh, ja, ik, ik vind dat een uh, goede keuze. En, uh, nee, ik, ik vind dat toch wel fijn. Dus ik uh, ja, laat ik, zeggen, ik, ik ben een van, uh, van de velen nu die daar uh, gebruik van maakt. Hij sprak ja. ook over discipline. Hè? Uh, nou, daar kunnen we ons van alles bij voorstellen. Discipline buiten de turnhal, maar ook binnen de turnhal. De trainingen, uh, dosering van de training. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Ja, dat is, dat is heel belangrijk. Ik, ik, ik luister er uiteraard wel eventjes mee natuurlijk. En ja goed, kijk, topsport, turnen, dat, dat is gewoon discipline natuurlijk. Kijk, ja, kleine dingetjes op, op, op tijd komen. Ja, dat, dat, dat gaat bij mij ook af en toe nog wel eens mis. Hebben heel veel topsporters moeite mee. Ja. ja, maar goed, ja, waar het om draait is in ieder geval wel dat je gewoon de dingen doet die je moet doen. En laat zeggen, ja, ik ben, ik ben vooral gewoon gemotiveerd en laat zeggen... Ja, elke training probeer je gewoon zo goed mogelijk uh, ja, af te sluiten. De ene keer gaat het wat beter dan de andere keer uiteraard. Ik bedoel, iedereen heeft zijn goede en slechte dagen. Maar ja, als het uh, goed gaat, dan, uh, ja, dan, dan, dan ben je gewoon als een beest aan het trainen. Ja, maar als een beest trainen, dat is iets wat veel sporters heel graag doen. Uh, moet hij jou ook af en toe wel eens afremmen? Ja, ja dat, de, de, de, maar dan kon mijn trainer ook vooral weer uh, kijken. En uh, ja, daar heb je gelijk. En uh, ja, ik, ik moet af en toe ook in trainingen moet ik uh, ja, afgeremd worden, zeg maar. Uh, kijk, de opsporters die hebben de mentaliteit om vooral uh, door te gaan en uh, het, het, het, het randje opzoeken. Totdat de blessure daar is. Ja, precies. Ja. En uh, ik heb heel vaak uh, zoiets van, oh, ik okay, we kunnen nog een paar keer of dit en dat. En uh, dat uh, Bram van Bokko mijn trainer, die moet af en toe wel eens zeggen van, hey, luister, uh, ik kan Beter eentje minder doen. Want anders gaat het de volgende training misschien uh, ietsjes minder. Of je krijgt wel last van, uh, van je schouders. Dus ik bedoel, het, het topsport is toch een uh, ja is belastend voor je lichaam natuurlijk. Dus je moet goed voor je lichaam zorgen. En uh, ja, in de training moet het dan ook af en toe wel eens afgeremd worden ...ook om eventuele uh, blessures te voorkomen. Ja, die metal coach is dus heel erg gericht op de toekomst. Op het, uh, nou ja, het heel blijven. Je moet gaan presteren. Kijkt hij ook wel eens af en toe met jou terug? Nou, laten we zeggen de moeilijke periode. Praten jullie daarover? Nou ja, vrij weinig. Vrij weinig. Kijk, we weten allemaal wat er is gebeurd. En dat vergeten we nooit meer natuurlijk. En, maar het is vooral zaak om vooruit te kijken. En ja, het verleden... Ja, dat, dat, kan, dat kan natuurlijk niet uitgewist worden. Daar, daar zal ik altijd wel aan herinnerd blijven worden. Maar voor mij uh, is het vooral noodzakelijk om vooruit te kijken. Want daar... Ja, laten we zeggen, daar pak je toch de meeste energie uit. Is dat ook een van de dingen die zo'n mental coach dan zegt? Van uh, Prima dat je erover praat. Uh, als mensen jou daarmee confronteren, praat er maar gewoon over. Maar... Ja, wat, Hou je blik op de toekomst. Ja, ja kijk uh, wat gedaan is, is gedaan. En uh, kijk, we vinden met z'n allen uh, dat er inmiddels al wel genoeg is uh, gevraagd en gezegd. Is. En ja, dat heeft echt lang genoeg geduurd. Dus het is uh, nu vooral gewoon belangrijk om lekker vooruit te kijken. En uh, uh, laat zeggen, weer uh, positieve dingen de wereld in te slingeren. Dat was de mental coach. Hè. Het is een team. Uh, Marco Hogeland houdt zich dus bezig met de structuur, de orde in jouw leven. Er is nog iemand die in het verlengde daarvan opereert. Dat is de man die onder meer jouw agenda beheert. De naam: Orlando van de Bos. De functie: ik ben de manager van Jori van Gelder. En dat doen wij met Zelo Sports. Sinds vorig jaar rond de Kerst. Ja, een manager, dat is natuurlijk wat de sporters nodig hebben. En zeker als ze zo in de picture staan als Jury van Gelder. Maar ja, dan vraag je je ook af, wat doet eigenlijk een manager precies? Bij voorkeur zo min mogelijk, want dan gaat het goed met een sporter. Maar uh, wij, wij proberen rondom een sporter gewoon rust te creëren. Je kunt uh, misschien begrijpen dat op een sporter heel veel uh, vragen afkomen. Van pers, sponsoren tot aan uh, intern, uh, vanuit zijn, uh, zijn, zijn begeleidingsomgeving, een heel aantal vraagstukken. En het is onze taak om dat zo goed mogelijk te coördineren. Ja, je noemt zoveel dingen, pers bijvoorbeeld. Want er komt op iemand als Jury natuurlijk best veel af. Ja, zeker. Iedere, iedere, iedere week zijn er weer een hele aantal aanvragen voor Jury. En uh, we proberen zoveel mogelijk allemaal te beantwoorden en zo goed mogelijk te doen. Maar er moet wel een stukje structuur in zitten. Anders dan, uh, komt hij niet aan trainen toe en dat zou heel jammer zijn. Dus een beetje agenda Agendabeheer Agenda -beheer is uh, een van de dingen. Ik bedoel, wij organiseren rondom een sportig, administratief, organisatorisch, financieel, juridisch... Uh, dus ja, agendabeheer hoort daar uh, zeker bij. Is het ook van wat wil je naar buiten brengen in de interviews? Een beetje de sturing daarvan? Hoe presenteer je jezelf? Nou, wij denken natuurlijk wel na over uh, hoe een sporter zich zou moeten presenteren. En daar zijn we echt bezig met wie is Jury? Wat is het merk Jury? En hoe zou hij daar mee om moeten gaan? Maar, staat voorop, Jury is Jury en dat moet hij vooral blijven. En zich niet door ons laten souffleren wat hij moet doen. Ah, goed, een uh, belangrijk moment misschien dit jaar was die comebackwedstrijd in Roermond. Waar hij zich ook voor het eerst weer geconfronteerd zag met al die media. Hoe hebben jullie hem daarin begeleid dan bijvoorbeeld? Nou, het, belang het belangrijkste daar is eigenlijk dat je hem voorbereidt op het feit dat er gewoon heel veel media bij komt kijken. En dat je dat in banen probeert te leiden. Dat hij weet als hij die hal in komt wat er gaat gebeuren, wie waarvoor verantwoordelijk is. En dat brengt al een stuk rust. Je hoeft Jury niet te leren hoe hij met een interview om moet gaan. Uh, hij wordt meer geïnterviewd dan ik, dus dat, dat, dat kan hij mij uitleggen. Je hebt het over het merk Jury. Hè? Hoe zou je dat omschrijven? Wat is dat voor een merk? Ja, hij is natuurlijk gevaarlijk. Een, een mens is geen merk. En Jury is bij, zeker een, een mens als je hem goed kent. Dus, dus, maar wij proberen er wel zo'n klein beetje op die manier over, over na te denken. En om te beginnen is hij natuurlijk een, een groot sporter. En aan de andere kant, eh, daarnaast komen we wat meer dingen kijken. Jury is, is, is heel, heel benaderbaar. Uh, is er voor iedereen. Komt uit een hele grote familie. De turrent familie. Dat zijn natuurlijk dingen waar je, waar je zuiniger moet zijn als sporter. Dat, dat, dat is zo klaar als een klontje. Sponsoring. Dat is natuurlijk ook iets wat voor hen best wel lastig was, want hij haalt toch wel een smetje op zijn naam natuurlijk. Moet je hem dan weer een beetje opnieuw in die markt zetten? Ja, het zijn wel dingen waar je natuurlijk met elkaar over nadenkt. Het is niet zo in de huidige markt dat dat allemaal vanzelf gaat. Maar hij blijft overend als Jury langskomt en hij gaat in de ring hangen... en een mooie presentatie doet. Dat is voor iedereen interessant. Dus wat dat betreft, ondanks alles wat er gebeurd is... is zijn naam niet heel erg aangetast? Blijft hij interessant voor sponsoren? Over het algemeen, zijn sporters met een verhaal zijn interessant voor sponsoren. En uh, of dat verhaal goed of slecht is, je moet een verhaal hebben. En Jury had een wat, wat negatief verhaal... waarvan ik denk dat hij heel goed in staat is geweest... om dat uh, zelf uh, om te vormen naar een heel positief verhaal. Hij turnt weer op het hoogste niveau. Dat is voor hem het allerbelangrijkste. En uh, daarbij is uh, Jury, Jury was ooit Jury van Gelder. Toen werd hij Jury. Was misschien weer eventjes Jury van Gelder. Maar we gaan hem nou een lekker Jury maken. <laughs> Jullie gaan hem Jury maken. En hoe doe je dat? Door hem vooral zichzelf te laten zijn. Je hebt hem een beetje door dat proces heen geloodst hè, de afgelopen, het afgelopen jaar. Hoe anders is hij als je hem vergelijkt met toen je met hem begon? Het is voor mij heel moeilijk om over te oordelen. Toen Jury bij ons binnenkwam was hij uh, in zekere zin natuurlijk heel te neergeslagen. had heel veel op zijn nek zitten, veel sores, kwam daar niet meer uit. En uh, bij een sporter is het vaak zo, als het goed gaat, als je succes heeft... staat iedereen op zijn titel te klappen, zoals we dat in, uh, in Brabant noemen. Maar als het uh, minder succes is, zijn, staan er heel weinig voor je klaar. Voor ons als managementbureau zit daar ook de uitdaging voor Jury. Om met hem gewoon op lange termijn te kunnen werken. En hem bij Jury te kunnen laten zijn. En hem niet gelijk te veroordelen op wat er is, maar vooral met hem aan de gang te gaan. Het is een, een groot sportman, uh, die sport in zijn één en in zijn vijf of in zijn zes zelfs. Uh, altijd maximaal. En die verdient gewoon de beste begaan Orlando van der Bos was dat, de manager van uh, Jurie van Gelder. Uh, Jurie, is het niet raar om over jezelf te horen praten als het merk Jurie? Uh, ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, uh, ja, in al die jaartjes dat ik meedraai, ja, heb ik dat wel eens, uh, heb ik dat wel eens vaker gehoord. Dus het, uh, nee, het, kl het klinkt niet uh, heel vreemd, maar natuurlijk uh, ja, is, is het wel apart uh, om, uh, ja, om, om, om, om zo genoemd te worden. Ja, ben jij eraan gewend geraakt in die tijd dat het allemaal heel erg goed ging? Uh, dat iedereen het ineens over Jury had en inderdaad, dat van Gelder kwam er gewoon niet eens meer bij. Nou ja, ja, maar ja, misschien wel. Kijk, uh, op een gegeven moment, uh, kijk als de prestaties heel erg goed gaan, uh, dan komt de rest uh, vanzelf. En uh, ja, laten zeggen, na succes dan is het, uh, is het vaak gewoon uh, ja, heel erg druk met uh, van alles en nog wat. Ja, en dan, dan krijg je dat uh, wel eens naar je hoofd uh, geworpen van uh, merk dit en, en zo en zo. Ja, maar dat is ook zo. Kijk, als, als topsporter uh, probeer je uh, uh, in de turnzaal en tijdens wedstrijden ja, gewoon goed te presenteren. En uh, ja, buiten de ja, moet dat uh, natuurlijk ook? Ja, het is show aan beide kanten. Uh, nou, lijkt het me wel lastig. Hij zegt ook: Orlando van der Bos, hij moet zichzelf blijven. Vooral. Dat lijkt me moeilijk als je aan de andere kant ook een merk bent geworden. Nou ja, vind ik, niet. vind ik niet. Kijk, voor mij is het eigenlijk heel erg makkelijk. Ik bedoel, er is niks makkelijker aan om Dan jezelf te zijn. Te zijn. <laughs> ja, dus nee, daar heb ik eigenlijk geen problemen mee. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik, ja, laten we zeggen, uh, tijdens in, in het begin van alle successen, zeg maar, toen ging dat uh, vooral voor de wind. En ja, laten we zeggen, na die rotperiode of in die rotperiode, moet ik wel zeggen dat ik, uh, dat ik wel even een beetje aan het zoeken was. En dat, ja, dat heeft er vooral mee te maken, zeg maar, wat. Uh, ja, laten we zeggen, uh, iedereen weet wat er is gebeurd. En uh, ja, gaan we dan weer de straat op en kijken wat je allemaal op je nek krijgt. En... Laten mensen jou ook keihard vallen op zo'n moment? Want, want is dat niet heel moeilijk? Hè? Eerst uh, dan, dan, uh, heffen ze je op een, uh, ja, op een schild. Dan, uh, dan ben je de grote held. En in één keer... Ja, maar ja, goed, kijk, uh, ik, ik had één geluk dat ik me daarop voor kon bereiden. En uh, goed, in uh, juli 2009, uh, ja, dat was heel even een keerpunt. Maar goed, ik heb, ik heb me daar uh, goed op voor kunnen bereiden. Natuurlijk is het heel erg lastig. Maar ja, uh, goed, ik heb daar vooral gewoon het uh, uh, positieve uitgehaald. En uh, ik moet zeggen, dat was in, uh, in, in de beginperiode was het wel even, uh, even lastig. Maar daarna, daar, ja, laat ik zeggen, niet, niet heel erg lang daarna, toen, uh, ja, toen, toen wist ik ongeveer wel uh, ja, hoe ik me moest uh, opstellen en moest reageren. En ja, laten zeggen, toen uh, kon ik weer uh, rustig uh, wat dichter bij mezelf komen, zeg maar. Even los van die dingen. Uh, nou houdt de manager zich ook bezig met gewoon aardse zaken als ze geld verdienen. Dan moeten sponsors binnenkomen. Uh, heb je daar nog een hard hoofd in gehad? Na die hele affaire van, oh, als dat ooit nog maar goed komt. Nou ja, kijk, uiteraard uh, houd je dat bezig. Kijk, uh, omdat in eerste instantie natuurlijk uh, ja, wil je gewoon sporten. En, uh, en uh, ja, als, de, als, als, als dat wordt afgenomen, zeg maar, dat je niet meer mag sporten. Wat ik uiteraard zelf in de hand heb gehad. Ja, dan, dan, dan denk je uiteraard ook na over, uh, ja, over, over sponsoren. Hoe, uh, hoe daarover gedacht wordt. En, en ja, ook voor de toekomst natuurlijk. Uh, kijk, uh, er ja, speelt op een gegeven moment uh, ja, best wel wat dingetjes. En, ja, dan, dan, dan denk je daar uh, zeker over na. Maar ik ben echt... Uh, super blij dat ik een aantal uh, of na een aantal goede gesprekken uh, had gehad met, met met Lotto en met uh, Quik en uh, Omnicom Media Group en. Ja, laten we zeggen, die, die, die zijn mij uiteindelijk allemaal blijven steunen. En uh, daar heb ik al heel veel uh, kracht uitgehaald ook. En ja, vooral heel veel respect om, om, om ja, laten zeggen, uh, sponsoren lieten mij niet vallen. En uh, hadden uh, respect voor, uh, voor mijn verhaal en uh, er vooral ook begrip voor. En, en die wilden mij maar altijd graag wel helpen om weer uh, ja, op het hoogste niveau terug te brengen. En uh, ja, daar ben, ik ze, daar ben ik ze heel erg dankbaar voor. Als je het op een rijtje zet, hè, wat is voor jou eigenlijk het belangrijkst? Uh, je hebt namelijk drie factoren. Je hebt die factor van het zelf weer willen sporten. Je hebt de factor, het publiek moet mij erkennen En je hebt dus de factor geld. Wat was nou, het belangrijkste kijk, kijk, na je Sponsoren 1. zijn gewoon heel belangrijk voor een Want Zonder sponsoren kan je gewoon niet op het hoogste niveau sporten. En Ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Kijk, in het verleden zijn mijn ouders maar grote sponsor, sponsor, sponsoren geweest. En uh, ja, dat is nu, uh, dat is ja, laten we zeggen, die helpen mij nog steeds. Maar ja, goed, uh, ja, dat is echt zo. Niemand kan, UH, geen enkele topsoorten die kan op het hoogste niveau presteren zonder uh, uh, gesteund te worden. Ja, uh, dat is gewoon zo. Dus ik ben blij dat het uh, weer een beetje begint te lopen. Dus die manager, hè, die Orlando van der Bos, is heel belangrijk voor jou. Uh, in hoeverre is die anders dan jouw vorige managers? Want je hebt een aantal managers gehad natuurlijk. Ja, ja kijk, onder van de bos, die, uh, die komt uit de wielersport. Die heeft in eerste instantie eigenlijk uh, ja, van, van Turnen nog niks meegekregen. Of tenminste, uh, toen wij elkaar net uh, uh, tegenkwamen. Uh, dus ja, dat, dat zijn eigenlijk uh, uh, ja, twee, verschillende, twee verschillende werelden. En, ja, dat is, dat, is wel, dat is wel heel erg leuk voor mij om, om, om te zien. en Ik, ik merk dat uh, Orlando uh, ja, gewoon een hele goede kijk op uh, zaken heeft. En uh, vooral uh, strikt en uh, alles goed, uh, goed onderbouwd. en Ja, dat is, uh, dat, dat, dat, dat is heel erg goed. En volgens mij is dat uh, ja, een stukje structuur wel heel erg belangrijk. En dat past ook wel bij mij. Maar pakt hij de dingen dan ook anders aan dan die andere managers? Uh, want die kwamen dus wat meer uit de turnen. Of die hadden meer bekendheid met de turnen. Nou ja, kijk, ik, ik merk dat Orlando uh, uh, vooral uh, op een basis werkt van, uh, van, van, van rust. Ik bedoel, hij, hij, hij zegt, uh, luister, uur, jij moet uh, uh, gewoon lekker aan die ringen hangen. En wij regelen alles uh, wat, er, uh, ja, wat, wat er omheen uh, gebeurt. En uh, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik inhoudelijk zeg maar, uh, niet van alles uh, in detail op de hoogte uh, ben. Uh, maar dat is vooral omdat hij zegt, van, luister, jij moet gewoon lekker sporten. Wij regelen de rest. Als er wat is dan, natuurlijk, uh, we, we hebben regelmatig contact. Maar uh, ja, het, is, het is vooral gewoon uh, rust creëren om mijn persoontje. Nog even terug naar dat begrip merk. Uh, dat verschrikkelijke begrip eigenlijk. Uh, is de beeldvorming veranderd? Is jouw merk veranderd? Na, laten we zeggen, de mindere jaren. Nou ja, ik, ik, voor, ik, denk, ik denk het niet. Kijk, uh, topsporters die in uh, de ring willen hangen op het hoogste niveau. Kijk, ik heb laten zien dat ik het gewoon nog, uh, nog steeds kan. En uh, dat ik er gewoon nog steeds heel erg uh, veel zin in heb. En, ja, misschien is het... Uh, laat zeggen, elke negatief ding heeft ook weer een, uh, een positief ding. Dus ik... Uh, nee, ik, ik, ik wijsheid. Ja, ja, precies. Nou, weet, weet je wat het is? Ik ben gewoon heel erg uh, benieuwd wat de toekomst gaat brengen. Ik weet wat ik wil. En uh, ja, we zullen, we zullen zien wat, uh, wat dat met zich mee gaat brengen. Thank you. Van de Red Hot Chili Peppers muziek. Uitgezocht door Joeri van Gelder. Joeri, waarom de Peppers? Nou nee, ja, nee, dat vind ik gewoon lekker. Uh, gewoon, uh, ja, laat zeggen, uh, lekkere, lekkere nummers, een beetje ritme erin. Nee, een beetje... beetje te, ja, laat zeggen, het swingt gewoon een beetje. Ik vind dat wel leuk. We hadden het er net tijdens het plaatje even over. Van, jij bent niet zo'n type die dan voor de wedstrijd... met de koptelefoon op naar muziek gaat zitten luisteren. Nee, nee, nee. Ik, uh, nee, ik ben gewoon iemand die, uh, laten zeggen, wel een oefening uh, visualiseert, maar verder eigenlijk weinig rituelen heeft van. Van een muziekje of een boek, of, of weet ik veel wat. Nee, ik, ja, laat zeggen, ik ben gewoon vooral geconcentreerd en uh, uh, doe daarna gewoon mijn ding. Dus ik ben niet iemand die zich helemaal compleet afzondert met, met muziek. Of maar het lijkt me zo lastig. Er gebeurt zoveel in zo'n turnhal tegelijkertijd. Uh, hoe, hoe kun je dan concentreren zeg maar, op jouw oefening die je dan moet gaan doen? Ja, ik weet niet. Dus het zit gewoon, zit gewoon in me. Kijk, uh, het is vaak, laat zeggen, als we als we tijdens een finale zeg maar, de arena binnenlopen, ja, dan, dan ben ik gewoon uh, wel gefocust. Dan kan ik heel erg makkelijk uh, de dingen om me heen ja, toch wel afsluiten. En uh, ja, laat zeggen, in al die jaren dat ik nu meedraai, uh, is, is dat eigenlijk wel goed bevallen. Dus gewoon uh, ja, lekker, uh, lekker normaal, zeg maar. En, uh, ja je bent goed goed voorbereid meestal dus uh, het is gewoon uh, je ding doen uh, knallen en uh ja, dan is het klaar. Heeft dat ook te maken met het toestel? Is ringen bijvoorbeeld heel anders dan rekstok of misschien wel vloer uh, uh, qua voorbereiding? Moet, moet, moet je je er anders op concentreren? Uh, ja, dat, dat durf ik niet 100% te Veel zeggen. Kracht, maar hè? ik denk wel dat uh, ja, natuurlijk elk toestel is, is, is verschillend. En uh, ja, ringen is, is vooral een, uh, een krachtexplosie. En aan rekstok, ja, dat is een zwaai zwaai-toestel. Uh, ja, dat, dat, ik, ik kan wel begrijpen dat je op verschillende toestellen daar met een verschillende uh, instelling staat. Of in ieder geval met een verschillend uh, denkproces. Maar ja, krachtsexplosie, ik kan me voorstellen dat je, je dan ook lekker kunt oppompen met, uh, met, met een flinke beat eronder. Uh, juist, ja. En daar hou ik dus wel van. Kijk, nogmaals een ring is, is een krachttoestel en ook een, een machtstoestel. En ja, dat wil je ook graag uh, uitstralen. Want ja, er zitten toch een uh, mannetje of tien, uh, laat ze uh, acht of tien juryleden zitten mee te kijken. En ja. um, ja, dan, dan is het vooral uh, impaneren, zeg maar. Het moet cool zijn op dat uh, moment. Juist. Nou, we hebben het over de muziek gehad. Uh, we hebben het natuurlijk uh, dit uur over jouw begeleidingsteam. Veel gehoord van de personen die helpen met de structuur rond dat turnen uh, te brengen. Uh, dan gaan we ons wat meer op de sport richten. En dan kom je natuurlijk uiteraard uh, terecht bij misschien wel de meest logische speler in het team van van Gelder. De naam, Bram van Bokhoven. De functie, trainer, sinds 2006... Uh, wat dat betreft dus ook nog eens een oud gediende in uh, het team van Jury, mag je zeggen. Kijken we even naar die ringentrainingen, dat is toch zijn specialiteit. Nu is het natuurlijk een, een repeterende oefening, iets wat hij zo lang al doet en zo goed al kent. Waarin zit hem dan precies, jouw bijdrage? Nou, met name in het op het juiste moment het topfit zijn. Kijk, uh, ringen is uh, eigenlijk het toestel bij uitstek waar je moet zorgen dat je op het juiste moment uh, fysiek superfit bent. Dat is, dat is van extreem belang. Dus die planning daar naartoe, uh, dat is met name mijn bijdrage. Zorgen dat hij niet overbelast wordt? Ja, zorgen dat hij niet overbelast wordt, maar ook niet onderbelast wordt. Dat hij dus op het uh, ene juiste moment topfit is. Ja. Hoe is dat werken met zo'n ervaren jongen als Jury? Want hij heeft alles al meegemaakt. Hij kent die ringen van Haver tot Gort. Um, nou, kijk, werken met Jury is altijd leuk. Je maakt wat dat betreft altijd wel weer wat mee. Uh, hij is natuurlijk heel ervaren als het gaat om, om krachtelementen, ringen, turnen enzovoort. Het is ook wel zo dat Jury altijd wel een jongen nodig is... die het nodig heeft om in de trainingen gestuurd te worden... Uh, anders is hij afgeleid door van alles en nog wat. Dus uh, uh, dat maakt het ook wel eens ooit uh, moeilijk. Je moet hem echt wel uh, uh, in de gaten houden en hem uh, blijven sturen. Ah, dus ondanks al die ervaring heeft hij die sturing wel nodig? Ja, misschien uh, juist omdat hij al zo ervaren is. Dat hij, uh, uh, je moet hem wel blijven prikkelen. Ja. Je zei al, je hebt veel met hem meegemaakt. De hoogte, maar ook de dieptepunten. Heb je hem uh, als persoon ook zien veranderen? Uh, ja, Juri is wel veranderd. Uh, uh, uiteraard uh, ouder en wijzer geworden. Uh, van, van alle dingen die hij meegemaakt heeft. Uh, ik denk ook wel wat uh, kieskeuriger geworden in, uh, in uh, wie hij in zijn omgeving toelaat en niet toelaat. Juri is van nature iemand die uh, heel aardig en open is. Uh, maar goed, daar heeft hij ook een paar keer flink zijn neus aangestoten. Dus hij is wel wat kritischer geworden daarin. Heeft het jullie werkrelatie veranderd, alles wat er gebeurd is in dat verleden? Nou, kijk, verandert. Uh, het is wel zo dat je veel hebt meegemaakt. Dus dat, dat, um, We hebben echt wel moeilijke momenten gehad. En, uh, maar uiteindelijk, als je dan toch met elkaar doorgaat, geeft dat ook wel een bepaalde band. Is het voor jou uh, een discussiepunt geweest of je met hem door moest gaan... of heb je toch altijd iets gehad, ik moet hem trouw blijven? Dat is wel een discussiepunt geweest... Uh of hij überhaupt nog door moest gaan met, uh, met turnen. En in welke setting dan en of ik daar wel de juiste persoon voor zou zijn. Ja. Ja. Heb je het idee dat uh, uh, op dit moment alles een beetje weer klopt bij Jury? Ja, vind ik wel. Ik denk dat Jury uh, goed in zijn vel zit. Um, ik vind dat hij afgelopen jaar is teruggeklommen naar, uh, naar de wereldtop. Um, ik gaf in april aan, toen hij zijn eerste toernooi weer ging turnen... dat ik hem goed genoeg voor een finale vond, maar nog niet goed genoeg voor een medaille... Uh, en het geeft natuurlijk wel voldoening om te zien... dat hij met de WK Tokio uh, als vierde kwalificeerde... waarbij ik um, ja, echt wel het gevoel heb dat hij goed genoeg is voor een medaille. Dus wat mij betreft is hij weer terug waar hij hoort te zijn. Uh, het is alleen natuurlijk ongelooflijk sportief jammer dat hij het niet gehaald heeft. Kan je aangeven, wat heeft dat met hem gedaan? Je maakt hem dagelijks mee in die zaal. Heeft het hem een knauw gegeven of juist die ambitie om door te gaan tot 2016? Nou kijk, als er één ding is wat Jurie wel goed kan... dan is het um, sportieve teleurstellingen daarin uh, een plek geven. Uh, uh, hij is ondertussen ervaren genoeg dat hij echt wel daarvan baalt... maar ook wel um, weet hoe hij verder moet... en ook wel weet dat er nog meer te halen valt in de toekomst. Dat was Bram van Bokhoven, de trainer. Uh, Jury, hij verwees naar jouw seizoen. Het EK in Berlijn, het eerste grote toernooi uh, weer... met een finale plaats opringen, dus dat is mooi. Het WK in Tokio... Nou, negatief resultaat uiteindelijk. Daar liet je de kans liggen om je te plaatsen voor de Olympische Spelen. Daar komen we zo uitgebreid op terug. Maar eerst even over die trainer, hè. Uh, die band. Hoe speciaal is die? De man die gewoon dus bij jou is gebleven. Nou, nou kijk, ik ben uh, al een aantal jaren uh, samen met Bram. Want hij zelf ook al aangaf. En, uh, ja, in de tussentijd is best wel wat uh, gebeurd. En uh, ja, ik moet zeggen, uh, ja, ik heb gewoon een goede, een goede band uh, met Bram. En uh, ja, laat zeggen, hij heeft het al een beetje uitgelegd hoe, uh, hoe hij daar tegenaan uh, keek... En, ja, ik, nou, ik, ik vind het fijn dat, uh, dat we gewoon weer op een, op, op een goed punt zijn gekomen... om uh, lekker samen richting de toekomst te werken. Dat heeft uh, nooit heel erg lang op zich uh, laten wachten. Ik bedoel, uh, ja, dat was al vrij snel duidelijk uh, wat wij allebei wilden... En ja, goed, is, uh, ja, dat, is, dat is gewoon fijn. En uh, ja, ik train nog steeds gewoon lekker bij flikvlakken uh, in een bos, uh, onder leiding van Bram van over. Nou, goed, het is, uh, nee, is leuk. Ja, wat heeft hij voor jou betekend in die zware tijden? Van heeft hij jou er min of meer letterlijk doorheen gesleept toen? Nou, nee, dat is een, uh, dat is een, een, een lastig, lastig onderwerp. En, uh, ja, laat zeggen. Dat lastig had... om over te praten of lastig in de relatie met Bram? Uh, nou goed, nee. Laat, laat zeggen... Ik, ik had weer met regels uh, te maken. En tijdens mijn schorsing, uh, laat zeggen, toen was het uh, uh, onmogelijk om contact te hebben. Of laat zeggen, dat, dat is allemaal reglementair vastgelegd: dat je dan geen contact mag hebben met je trainer. Dat ik niet in een turnzaal mag trainen die aan de turnbond uh, gelineerd is. En, dus, dus ja, vandaar dat, dat... in die eenzaamheid in dat zaaltje. Ja, ja, precies. En uh, dus toen stond ik er wel uh, alleen voor. En uh, ja, goed, kijk, natuurlijk uh, uh, had je hier en daar wel eens uh, contact. Je mocht wel bij elkaar op de koffie komen, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, goed, ik denk dat uh, die band daar uh, er niet minder op is geworden uiteindelijk. Nee, want uiteindelijk bij die koffie. Ik neem aan dat hij dan echt wel tegen jou zegt van... Jury, je bent goed bezig en het gaat wel weer de goede kant op, of niet? Nou, ja, of mocht dat mocht hij dat, dat echt niet. dat mocht gewoon niet. <laughs> ja, dat is, dat is apart. Dat mocht niet. Ja, dat is een heel raar verhaal eigenlijk. Uh, um, waarom is hij zo belangrijk tijdens de trainingen voor jou? Uh, kijk, hij zegt zelf, ja, ik moet hem sturen. Ik zag jou heel even kijken van... Moh. Beetje bedenkelijk. Nou, zeg maar, nou nee, zo maar kijk, als ik daar nog wel eens over terug dan kijk, ik heb een al jaar alleen moeten trainen tijdens uh, die schorsing. Dus ik moest ik alles uh, zelf doen. En uh, dan kan ik me er best wel bij begrijpen. Zeg maar dat Bruno jij ja, moet hem af en toe sturen. Want nu ben ik weer in de zaal lekker aan het trainen met, uh, met, met andere turners. En uh, ja, dan, uh, dan maak ik een babbeltje hier en een babbeltje daar, om het zo maar te zeggen. Dus ja, in dat opzicht uh, sturen, ja, daar dat kan ik me best wel wat uh, uh, bij, uh, bij voorstellen. Maar als ik bezig ben, dan. Ja, dan ben ik ook vooral bezig. Zeg maar. Ja, maar dat is dus ja. heel anders, die training, dan de voorbereiding voor een wedstrijd. Hè? Waar je het net al over had, dat die concentratie er bij jou vanzelf wel in zit. Daar heb je geen foefjes voor nodig. Ja. Maar bij de training moet je af en toe wel eens een keer een pork krijgen van... joh, uh, even concentreren, even bezig. Uh, nou ja, goed, kijk, uh, in de wedstrijd is vooral gewoon... Uh, ben je zo geconcentreerd bezig op, op één ding. En dan kan ik me heel goed afsluiten. En, en tijdens een training kan ik dat ook wel. Maar goed, omdat er meerdere uh, turners bezig zijn uh, in, in de zaal natuurlijk. En uh, ja, je geeft hier eens een keer een aanwijzing of je krijgt een keer een aanwijzing van iemand anders. Of je kijkt een keer naar een element wat iemand doet op een ander toestel. Ja, ik bedoel, dan, dan, ben je daar, uh, dan ben je niet alleen. Ja. Ja, Bram, dat is nu de man met wie je het langste uh, samenwerkt uh, van, uh, van iedereen. Hij heeft je dus zien veranderen uh, ongetwijfeld. Uh, in hoeverre denk jij dat jij veranderd bent, ook in de omgang met de trainer? Wat ben jij wijzer geworden? Nou ja, ik, ik, ik, ik denk dat er qua training... Uh, ben, ik, ben ik denk weinig, uh, weinig veranderd. Ik bedoel, kijk, als ik aan het trainen ben... dan ben ik ook aan het trainen. En uh, ja, laten zeggen... Ik, ik denk dat er qua instelling daarin... Uh, ja, niet veel is uh, veranderd. En uh, Ja, ik denk... Als ik, nou goed hè, ik moet gewoon ook zo dicht mogelijk... bij mezelf blijven staan natuurlijk. En als ik daar dingen in absoluut gaan veranderen. Dat is helemaal niet nodig. Dus maar ben je niet laconieker geworden? Of misschien juist... Nou gevolg, nee, meer ik, ik ben wel bestemming. gretig uh, uiteraard. Kijk, uh, ik weet gewoon wat ik wil. En er moet gewoon hard gewerkt worden... om gewoon weer op het hoogste niveau te kunnen presteren. En, uh, ja, laat ik zeggen, uh, ik ben 28 nu. Uh, dus ik, ik weet uh, wat ik moet doen. Ik weet wat voor arbeid ik moet verrichten om weer uh, ja, laten we zeggen, op het hoogste podium uh, uh, te staan. En, ja, het komt gewoon niet voor niks. Topsport is gewoon hard werken. En uh, dat maakt het helemaal leuk. Dus ik ben in de tussentijd, denk ik, na uh, alles wat ik heb meegemaakt... best wel, wel gretig geworden zeg maar, met, uh, met, uh, met wat ik wil. Ja. Heb jij de mazzel trouwens dat in jouw persoonlijkheid opgesloten zit... dat jij redelijk goed met sportieve teleurstellingen kan omgaan? Want dat is in het verleden ook wel gebleken ja, nou, ik, ik, ja, dat zei Bram ook al. Ik, ik ben gelukkig een persoon die sommige dingen uh, snel kan afsluiten en weer verder gaan. Ik bedoel, uh, het WK is... Uh, ja, laten we zeggen, ik, ik kan daar heel veel positiviteit uit halen. Want het is helemaal niet slecht gegaan. en Het is helemaal niet uh, een, een, een faalmoment Het is een teleurstelling. En uh, het is ook geen... Ja, een mislukking vind ik ook weer een te groot woord. Want ik ben gewoon nog steeds gewoon vijfde van de wereld. En als ik op mijn pootjes was geland, dan, uh, dan was ik tweede. had ik een zilver medaille gehaald. Uh, dus maar ja, dat is topsport, hè? Dat zijn die details. Ja, ja precies. Kijk, in 2007, als, als we het dan hebben over de Olympische Spelen... Spelen. Toen moest ik wereldkampioen worden om, om uh, te gaan naar de Spelen. Ik word tweede uh, in de finale. Nou, de Olympische Spelen waren klaar. Maar ik had wel een persoonlijk record geturnt. Dus ik had daar vrede mee. Uh, nu was het zo dat de medaille genoeg was uh, geweest. En uh, heel de voorbereiding die was gewoon eigenlijk perfect gelopen. Ik heb op het juiste moment de juiste dag nog wel voor mijn gevoel gepiekt. Uh, Oké, okay, je gaat onderuit uh, met je afsprong. Op dat moment ja, zak je gewoon even in, uh, door de grond natuurlijk. Van, shit, daar, gewoon, ja, dat, daar, daar had je gewoon geen rekening mee gehouden. Uh, ja, dat, dat, dat is dan heel even lastig. Maar aan de andere kant uh, uh, uh, mag ik gewoon heel erg trots zijn hoe ik uh, uh, weer tot dat niveau ben gekomen. En teleurstelling is, is, is ja, het is dan alleen een teleurstelling. En ik ik ben best wel goed in om dan te zeggen, oké, okay, sor sorry, de, de zonde, balen. Maar niet te lang balen, want uh, volgend jaar wordt gewoon, weer een, uh, wordt gewoon weer een mooi jaar. En ik had me voor, de, uh, voor het WK al vastgebeten in 2016. Hm. Dus als ik gewoon... Rio. Juist. En uh, ja, als ik daar niet te lang over nadenk, over dit moment. Ja, laat ik zeggen, zeggen, ja, ik, ik ben wel goed om, om, om er niet te lang over na te denken. Omdat ik vooral weer naar de toekomst ga. Speelt die mental coach daar ook weer een rol in? Die, ja, die speelt er ook een rol in. Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, uh... Je mag best balen, je mag echt wel verdrietig zijn, teleurgesteld zijn, weet ik veel wat, allemaal nog meer. Maar ja, het is gewoon niet handig om daar te lang bij stil te staan. En uh, ja, dat is en zeker in mijn geval werkt dat gewoon uh, niet. Kijken, oké, okay, wat er is gebeurd, is gebeurd. Nou, het, klaar, dan kan je niet meer terugdraaien. Het verleden valt gewoon niet meer uh, te veranderen. En uh, ja, het is alleen maar noodzaak om uh, de toekomst weer heel zeg goed ze te Zeg ze eerlijk bestelen. trouwens, is het door die instelling dat je er nu nog steeds staat als topsport? Was je ja. anders... Verdwenen geweest ja. van de topsport? Nou, uh... ja, misschien wel. Ik bedoel, menig persoon had mij afgeschreven. En uh, ja, dat geeft me alleen maar meer uh, kracht. Ja. up in lights he just wants to be heard whether it's the beat of the mic Feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, time's picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even them starstruck. Humble through opportunities given, despite the fact that many misjudge him 'cause he makes a living from writing raps. Put it together himself. Got a big connects, Never asking for someone's help to get some respect. Please only focus on what he wrote. His will is beyond reach. And now it all unfolds The skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be a hundred percent clear. Cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? Then I heard him wreck it with the crystal method. Name of the game. Came back, dropped mega death, took him to church. I like bleach, man. Why you had the stupidest verses, dude, is the truth. Now everybody giving them guest spots. and stocks. Through the roof, I heard you fucking with desk. This, this is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure. and he's spitting fire in mike got him out the dryer he's hot found him in fort minor with top but a fucking nihilist porcupine he's a prick he's a cock the type women wanna be within rappers hope he gets shot eight years in the making patiently waiting to blow now the record with your notice taking over the globe he's got a partner in crime this shit is equally dope You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat he's not your everyday on the block he knows how to work with wood he's got making his way to the top he don't think it's Comment on his name. People keep asking him, was it? Given that birth, it stand for an act. But no, he's living proof, proof, and the booth. He'll get you wasn't quicker than a shot of vodka with juice. juice. Him and this crew no around is one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note he writes every line and i've seen him at work when that light goes on in his mind it's like a design It's written in his head every time before he even touches the key or speaks in a rhyme and those motherfuckers he runs with the kids that he signed ridiculous without even trying how do they do it? This? this is 10% luck 20% skill 15% concentrated power of will 5% pleasure 50% pain and 100% 15% concentrated power Dat was Fort Minor, Remember the Name. Nou, de absoluut favoriete plaat van jou, hè, Jury? Nou ja, nee, veel uh, mooie, mooie teksten uh, zitten zit erbij en uh, daar kan ik me wel in vinden. En uh, kijk, uh, ja, Remember the Name. Ik bedoel, uh, luister, mensen die uh, uh, hadden mij in het verleden uh, een beetje afgeschreven... en niet gedacht dat ik ooit nog terug zou komen. Maar en goed, ik ben er nog, uh, Ik ben er, ben er nog, ik sta nog overeind. En uh, ja, dat, uh, dat geeft me kracht. Als ik dit nummer hoort, dan uh, nee, dat, voel ik me goed bij. Hè. Nou, dan gaan we uh, nog even terug naar die grote sportieve teleurstelling van dit jaar. En je bent er nog steeds. Het WK in Tokio. Dat was een moment uh, dit jaar. Het Olympisch kwalificatiemoment. Je ging erheen zonder grote hoop. Wetende dat het IOC, het Olympisch Comité, een regel had. Die dopingzondaars verbood om mee te doen aan de eerstvolgende Olympische Spelen. Maar er kwam hoop. Het kas verwierp die regel. En toen plaatste jij ja, je voor de finale. En toen wist je dat een medaille je naar Londen zou brengen. En toen ging het mis. Aan het einde van de oefening. Ja, ik was, ik was op zich wel gespannen, maar tegelijkertijd ook wel relaxed, zeg maar. Jury van Gelder. Het ziet er aanvankelijk heel goed uit. De tussenbalans. Perfect. Hij voltooit het ene. Breedte hangen. Goed, kijk eens. Na het andere element. Wat denk je van deze omgekeerde breedte hangen? Ongelooflijk. Volgens mij de, de oefening zelf was, was echt heel zuiver. Kijk, de oefening was goed, was zuiver, hij was sterk, hij, hij is weer goed. En dan naderen we het slot van zijn oefening. Jury maakt zich klaar voor zijn afsprong belandt in een handstand. En dan? En nu naar de handstand. Kijk, uh, in die laatste handstand, ik stond helemaal stil. Nou ja, kijk, zo één keer in de zoveel tijd uh, overkomt je dat. En uh, meestal heb je een zwaaitje. En uh, uh, nu stond hij stil. Dus had geen beweging in die handstand. Op zich is dat wel oké okay, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, die, die touwen moeten zo min mogelijk bewegen, maar... Juritechnisch is het natuurlijk eigenlijk hartstikke mooi, maar voor, voor een turner die wil altijd een beetje zwaai hebben. Dus. Voor een afsprong is het gewoon, uh, is het gewoon ja, niet goed. Nu moet hij naar een andere afsprong. Of niet? Kies hij voor de dubbel salto gestrekt? Het dilemma dus, ga ik voor een moeilijke afsprong die eigenlijk niet kan... ...of kies ik toch voor de eenvoudige afsprong, wetende dat ik dan ook wat minder scoor? Dan moet je in zo'n finale moet je kiezen om een gemakkelijker afsprong te doen. Want dat is veel te ingewikkeld om vanuit stilstand uh, dubbelhoek te doen. En eigenlijk is dat, uh, ja, laten we zeggen, bijna onmogelijk om uit, vanuit stilhang zo'n afsprong voorover te doen. Ik dacht dat hij voor dubbelstrek zou gaan, omdat hij nog net iets langer twijfelde. Ik denk, dan heeft hij iets meer tijd nodig. Ik dacht dat hij voor dubbelstrek zou gaan. En ik had gewoon op 7 moeten gaan. Hij blijft maar staan in handstand. Het duurt lang. Ja, ik was gewoon aan het nadenken, ja, uh, het, is, het is zwaar om het vanuit die posities te doen. Dat is bijna onmogelijk, maar... Ik denk, ja, ik ga er gewoon toch voor, weet je. Ik bedoel, uh... ja, je zag hem denken. En als je ja, in de denkmodus gaat in de oefening, dan is het natuurlijk een foute boel. Kijk, ik was alleen maar met die dubbelhoek voorover bezig. Het is wel gek, maar nu zat die makkelijke oefensprong niet eens in mijn hoofd. En ik in die handstand stond. En ik had eigenlijk dat wel moeten doen. Hij kiest voor de dubbelzalte gehoekt. Ja, kijk, dan, uh, hij begon eraan en dan hoop je, hoopje, hoopje, hoopje, maar... En hij valt. Ja, zonde. Ja, dat was niet genoeg. En teleurgesteld gaat Judy van Gelder van het podium af. Ja, dat is klaar. Dat is mijn, uh, mijn seizoen zit erop. Kijk, ik, ik vind Jury heeft een, uh, het afgelopen jaar kei en kei, en kei hard gewerkt. Ja, ik, ik had hier gewoon uh, medaille moeten winnen. Um, uh, wat zich uitbetaald hierin gewoon weer in een WK bij de beste horen. Uh, ik had gewoon die spelen, die, dat ticket moeten bemachtigen. Dat, dat was gewoon uh, de planning natuurlijk. Maar um, ja, hij moet nog wel uh, die afsprong verbeteren. En Jury van Gelder heeft het niet gehaald. Dus ook niet de Olympische Spelen van Londen. Het is gewoon doorgaan tot 2016. Ik probeer het maar gelijk weer een beetje om te schakelen naar het positieve. Maar ik baal als een stekker natuurlijk. Het is nog spannend als je het achteraf terug hoort. Ja, ja ik, moet, ik, ik moet zeggen, ik heb het uh, ja, heel weinig nog teruggehoord eigenlijk. Of eigenlijk gewoon niet. Oh. <laughs> en uh, nee, daar, dan, uh, nee, dan, dan zit het toch weer een beetje met zweethandjes, ja. Ja, ja, want neem ons even mee terug naar dat moment. Hè. Vlak voor die afsprong. Handstand in de ringen. En dat moment dat lijkt wel uren te duren. Ik bedoel, ik had een kop koffie kunnen zetten, terug kunnen komen. Ja, en bijna dan wel, hè? Ja. Ja, nee, kijk, ik, ik, ik stond in die laatste handstand stond ik gewoon echt zo stil als een huis. En, en dat is gewoon ja, geen uh, goede positie om, om vanuit daar zo'n afsprong voorover te kiezen. Nee, wat Hans doen. van Zetten zegt, de jury vindt het prachtig. Maar ja, uh, ja. doe er maar eens wat mee. Ja, precies. En uh, nou goed, kijk, ik had me daarin uh, vastgebeten. En uh, ja, laat zeggen, het is gewoon, ik heb gewoon verkeerd uh, gegokt. Maar aan de andere kant, kijk, ik zeg wel, ik had er makkelijk uh, op 7 moeten gaan. Ja, kijk, je kan ook nooit in de toekomst uh, kijken. Kijk, ik, ik moest als vijfde moest ik, uh, moest ik turnen. Als ik op 7 was gegaan, ja, dan had ik wel een, een, een hogere score gehad uiteindelijk. Maar de nummer 3 uh, van, waren van de mannen het, na van jou het WK, die, die moest als laatste. Oké, okay, het was een Japanner. Ja, kijk, je zit natuurlijk hele theorieën te verzinnen, maar daar heb je allemaal niks aan. Maar uh, doe je dat op dat moment ook? Op het moment dat jij daar hangt? Nee, nou op dat moment niet. Kijk, uh, uh, ja, dat was heel gek. Heel veel mensen dachten je bent aan het twijfelen of je moeilijk zou gaan of makkelijk. Maar ik had dat helemaal niet. En uh, dat is heel gek. Brand ook geen kortsluiting, ook geen moment, zeg maar, bij wijze van spreken, een blackout. Dat je op een gegeven moment denkt van joh, de pudding, nee. ik zak in elkaar en, uh... Nee, nee ik, ik, ik moest wel eventjes nadenken over uh, wat ik zou gaan doen qua techniek om die salto voorover in te zetten. Dus daar was ik eigenlijk mee bezig. En uh, niet mee bezig met, uh, met makkelijk te gaan. Ik denk dat ik achteraf, oké, okay, ik ben om mijn kont gegaan. Maar ik denk dat ik wel de goede keuze heb gemaakt uiteindelijk. Ja, ik ben in ieder geval dan uh, strijdend, uh, uh, heb ik het niet gehaald. En Dus daar kan ik er op zich ook wel mee leven. Het zou toch helemaal verschrikkelijk zijn, zeg maar, als ik voor makkelijk was gegaan en het ook net niet had gehaald. Ja, dan, dan zou ik mezelf echt van mijn kop slaan. Dus ja. ik heb nu gewoon uh, in ieder geval alles uit de kast gehaald. En uh, oké, okay, het is voor dit keer is net niet gelukt. Uh, twee minuten eerder in de training wel. Maar ja, er dus schiet je op niks meer op. Dat is topsport. Dat is heb jij nou, niet zoiets van, ja, en zoveel kansen kreeg je? niet. Ik bedoel, het is de tweede keer dat het niet gelukt is. Hè? Uh, dus uiteindelijk ja, de derde keer moet het nu moet gewoon raak zijn. Ja, ja. Ja, zo is het. Rio moet, moet lukken. Ja, Rio uh, is gewoon succesvol haalbaar. en uh, ja, Daar heb ik gewoon uh, erg, uh, erg veel zin in. Uh, laat ik zeggen, voor de WK was het nog onmogelijk om volgend jaar naar de Spelen te gaan. Dus ik had al lang van tevoren had ik mezelf al uh, uh, ja, bijgepraat zeg maar, om vooral door te gaan tot 2016. En uh, ja, dat is, uh, dat is nog steeds zo. Dus uh, Rio de Janeiro, daar uh, kom ik aan. En dan ben je nog niet te oud? Nee. Het is een leuke vraag hoor, want ik, bedoel, ik, ja, ik, ik nee, heb geen nee, idee nee. of het kan. Nee, nee het kan. Ik, bedoel, ik ben 28, dan ben ik 34. En, uh, nee, dat, is, uh, ja, dat, dat, dat kan gewoon, dus als, uh, dat, dat, dat is gewoon goed. Is dat trouwens niet verschrikkelijk Vertreemd, moeilijk? Ja, nee, ja, maar is het niet heel moeilijk om, om, om die focus wel weer te verschuiven? Want ik kan me zo voorstellen, je richt je op een doel... en dan weet je van, nee, nou moeten de komende vier... eigenlijk zijn het vijf jaar, want dit seizoen ja. telt ook gewoon mee... Mm -hmm. de komende vijf jaar moet ik alles weer in het doel stellen... van die ene voorbereiding op die ene ja. spelen. Nee, nee, daar heb ik weinig, uh, weinig moeite mee. Ik keek uh, van tevoren, of laat ik zeggen een, een tijdje terug, toen bekeek ik eigenlijk alles van evenement tot evenement. Ik bedoel, die Olympische Spelen is in, op Turnen gebied uh, voor toestelspecialisten sowieso een, uh, een, een, ja, laat zeggen, een redelijk moeilijk verhaal qua kwalificatieprocedure. Uh, um, ja, ik. ik bekeek alles van evenement tot evenement. Dus echt van EK tot WK en dan, uh, ja, dan verder. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik nu meteen na de WK uh, uh, laat zeggen voor, voor de komende vier jaar in ieder geval uh, in mijn gedachten zat. En, uh, ja dat, dat, is, dat is in ieder geval ook al een van de dingen waarbij ik merk, oké, okay, we zijn wel, ja, we gaan iets op een andere manier uh, werken. Dus ik maak dus nu al gewoon een plan voor de komende vier jaar. En uh, ja, dan, uh, moet ik, uh, dan moet ik daar maar gewoon uh, medaille ja want medailles ik bedoel je hebt heel veel medailles al gehaald in je carrière maar het gaat maar om die ene hè ja, ja, eigenlijk wel. Kijk, ik heb onderhand nu alles wel een keer meegemaakt. NK, EK's, WK's, Olympische Spelen is gewoon het enige wat nog ontbreekt. En ja, laat ik zeggen, als ik uh, daaraan deel mag nemen. En dat is gewoon, uh, dat is, dat is gewoon goed mogelijk. In, in 2016 succesvol nog. Het zou gewoon hartstikke mooi zijn om die cirkel rond te maken. Toch, we praten over een teleurstelling in 2011. Het niet halen van die Olympische Spelen in Londen. Aan de andere kant, het feit dat je er weer staat. Is dat de grootste overwinning geweest van de afgelopen? vorig jaar ja misschien misschien wel Kijk, er waren helaas in 2011 ja vrij weinig wedstrijden waren maar een uh, EK en WK en drie World Cups uh, ja dus dus het is voor mij denk 2011 is in ieder geval een, een goed jaar voor mij geweest om mij weer sportief goed neer te zetten, zeg maar, uh, in uh, uh, internationaal en Ja, ik vind dat, uh, dat dat best wel is gelukt. En uh, misschien is het dan helemaal niet erg om een uh, keer een jaartje... dan uh, laten we zeggen, op een WK uh, niet op een podium te staan. En uh, ja, misschien is het dan op deze manier niet zo heel erg. Ik sta er gewoon weer, ik draai weer mee. Ik heb overal finales en medailles uh, gepakt in 2011. Uh, ja, laten we zeggen, 2012, uh, here I come. Ik wens je in elk geval een heel mooi 2012 toe en ik zou zeggen, op naar Rio. Ja, gaan we zeker doen, dankjewel. ...met het oog op morgen. Max van Wezel presenteert de traditionele muziekuitzending. Onze muzieksamenstellers Len Doens en Angelique Stijn... ...krijgen de vrije hand. Wat is echte oogmuziek? En wat zouden ze eigenlijk nooit programmeren? Zometeen na 11 uur in het oog. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.